In de Champions Trophy hebben de Nederlandse hockeysters Argentinië verslagen. Tegen de titelverdediger en regerend wereldkampioen werden 2-1. Maartje Pauwman scoorde beide doelpunten uit een strafcorner. Nederland staat in de winnaarsgroep nu op de tweede plaats... achter koploper Zuid-Korea dat een beter doelsaldo heeft. Oranje moet zaterdag tegen Zuid-Korea minimaal gelijk spelen om de finale te halen.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 Goedenavond, Dat was ik. John van der Brom is weer van Vitesse. Het had wat voeten in de aarde, maar hij is echt weg bij ADO. Er ging veel fout in de soap. Het begon al bij het eerste contact ruim een week geleden. Algemeen directeur Paul van der Kraan van Vitesse, die weet het nog goed. Op dat moment zat ik op het IJsselmeer en werd ik gebeld... om te vragen of ik ado Haag wilde informeren. Ik had geen bereik. En toen terugkwam allerlei sms'jes. Ik heb ADO toen wel meteen geïnformeerd, maar het vaat was natuurlijk al geschiet. Alle betrokkenen laten we straks aan het woord. En ook Marcel van Roosmalen, schrijver van drie hilarische boeken over Vitesse. Hij kent de club dus van binnenuit. En de wimbledon finale bij de vrouwen gaat tussen de Tsjechische Kvitova... en de Russische Maria Sharapova. Kvitova versloeg Asarenko en Sharapova had weinig moeite met Sabine Liziki. Die partij ging ongeveer zo... En dan de Tour, die begint overmorgen. Vandaag was de Tour presentatie. Alberto Contador is wel gewend dat hij in Frankrijk op eh, basis van zijn presentaties... als de prestaties eh, met boegeroep wordt begroet. Maar nu moet hij het zelfs ontgelden bij de presentatie. Alberto Contador! En verder de Champions Trophy Hockey... de Diamond League atletiekwedstrijden in Lausanne en nog veel meer. Tot 11 uur is dit, Langs de Lijn. Ja, we beginnen natuurlijk met uh, Wimbledon. Marcella Mesker, goedenavond. Goedenavond. Twee halve finales bij de vrouwen vandaag. Heb je genoten? Nou, ik moet zeggen... Het viel me een beetje tegen uh, in verhouding met het uh, hele uh, toernooi. Want ik heb fantastische vrouwenwedstrijden gezien. Echt, het was een openbaring. Spannend, veel passie. Alleen vandaag ja, was die spanning er in de wedstrijden net niet. Ja, en dat is dan jammer dat dat net in de halve finales is. Hmm. Zullen we eens beginnen met uh, Kvitova tegen Assarenko. Uh, Assarenka moet ik zeggen. Sorry, 6-1, 3-6 en 6-2. Erg groot verschil tussen die uh, verschillende sets. Wat was er met de Kvitova en die tweede set aan de hand? Ja, nou ja, zoals Martina Navratilova al zegt... dat zij gaf een persconferentie, want ze is natuurlijk als Tsjechische... ook linkshandige wimbledon kampioen Zo'n grote uh, is voorbeeld hij, van Kvitova, toch? Ja, precies. Is zij extra geïnteresseerd in uh, Kvitova, land, uh, voormalig landgenoten... En uh, ja, die zei ook, uh, Kvitoa is een echte streaky speler, zoals ze dat noemen. Een, een speler die, die kan dus gameslang foutloos spelen. En dan, dan ineens gaat het ook gameslang bergafwaarts met heel veel fouten. En dat is exact wat er gebeurde. Een fantastische eerste set. Beetje zenuwachtig in die eerste twee games. Nou, dan komt ze goed weg. En ze rent met die eerste set weg 6-1. Dan komen de fouten. En ineens, ja, Azarenka doet eigenlijk niks anders dan uh, probeer het tempo te maken, die bal terugslaan. Uh, maar Kvitova die komt dan met een reeks van fouten, waardoor ze die set verliest. En vervolgens uh, ja, raapt ze zichzelf weer bij elkaar, speelt weer een paar goede games en dan is het 6-2. Dus het was echt vandaag uh, Kvitova die de wedstrijd maakte, die de wedstrijd brak, uh, die eigenlijk ook verdiende om te winnen. Nou, zij maakte het spel in feite, daar kwam het op neer. Ja, Kvitova is niet een naam die we heel vaak horen, maar we moeten er niet onderschatten. Hè. Is het een, een meisje voor de toekomst uh, die tot nu toe net onder die top heeft gezeten? Ja, precies. Kijk, vorig jaar stond ze al in de halve finale maar, uh, op Wimmelden, maar dat is iedereen natuurlijk alweer vergeten. Toen was het haar grote daar doorbraak. Toen kende niemand haar. Nu heeft ze een jaar gespeeld. Staat achtste in de wereld. Nou, dat is knap als je als nieuwkomer in die halve finale staat. En je blijft het dan met regelmaat goed doen. En je haalt die top tien. Dan heb je gewoon een heel stabiel goed jaar gespeeld. Vorig jaar was ze twintig. Dat is nog heel jong. Aan de top. Nu is ze een jaartje ouder. 21. Iets volwassener. Iets sterker. Iets slimmer geworden. Uh, maar 21 is nog steeds ontzettend jong. Dit is, dit, dit is wel een blijvertje. Ja. Heeft zijn kans tegen uh, Sharapova, die van uh, Lisiki won, denk je? Ik denk het wel. Uh, Sharapova is en blijft de favoriete. Maar ja, zoals die service vandaag van de Rusin verliep, dat blijft toch een heel pijnlijk punt. Uh, 12 of 13 dubbele fouten. Uh, en. Vitova heeft natuurlijk een fantastisch goede service. Is linkshandig. Slaat niet alleen hard die service. Maar kan hem ook heel goed plaatsen. Steeds wat anders geven. Ja, en bij Sharapova hou je toch je hart vast als die tweede service komt. Dus ik denk dat het heel erg af afhangt van het serveren. Serveert Sharapova uh, niet goed. Dan kan ze zomaar verliezen. Ja, Is die uh, Kvitova dat meisje die 200 km per uur uh, zo'n mannenservice haalde ooit? Nee, nee, nee dat, dat, is die, dat is weer die Lissiki. Alleen... Die kwam ja, er niet helemaal dat, uit, begrijp ik nee, dus. Uh, dat <laughs> haalden ze vandaag niet. En, en dat was het probleem, waardoor ze, ja... Sharapova met die dubbele fouten eigenlijk liet ontsnappen. Hmm. Ja, want um, Sharapova speelde ook niet haar beste wedstrijd, hè? Nee, maar dan moet je nagaan, ze wint wel met 6-4 en 6-3. En ze speelt uh, niet haar beste wedstrijd. En ze slaat 13 dubbele fouten. Dus dan kun je je afvragen, nou is die tegenstander nou zo slecht? Nee, helemaal niet. Maar Sharapova is behalve... Dat ene puntje, die tweede service, is ze verschrikkelijk goed aan tennissen. Als je achterin ziet hoe ze vanaf de baseline tennist... voorhands en backhands, winners slaan vanuit alle posities... zoals ze dat in de beste tijden deed, zeven jaar geleden... toen ze bijvoorbeeld voor het eerst Wimbledon won. Um, dat is echt heel indrukwekkend. Ze beweegt veel beter, daar heeft ze hard aan gewerkt. gewerkt. Dus achterin uh, slaat ze Iedereen, alle tegenstanders helemaal zoek. En dat zal ook met uh, Quitova gebeuren. Alleen de service en de return, daar zal het verschil in zitten, denk ik. Ja, nog heel kort even over die Sabine Lissiki, Duitse. Uh, zie jij in haar een nieuwe Steffi Graaf? Nou, of ze zo goed wordt als Steffi Graaf met 22 Grand Slam titels. Dat is nog steeds het all-time record, maar uh, dat weet ik niet. Maar ze wordt wel de nieuwe Steffi Graaf genoemd. Dus dat geeft al aan hoe goed ze is, ook pas 21 jaar. Ze heeft enorm veel charisma, leuke meid op de baan, enthousiast, emotioneel. Ze lacht, ze heeft passie, ze vecht. En ze is berensterk met die service en benen ala Serena Williams... Uh, dus daar krijgen we ook nog veel van te zien. Dus kortom nieuwe gezichten, nieuw elan, denk ik, toch wel bij het vrouwentennis. Ja, goed, dat is mooi dat het aan de top wat breder wordt. Maar goed, de spanning was er niet echt, de kwaliteit misschien ook niet helemaal. Maar dat wordt morgen bij de mannen helemaal goed gemaakt, heb ik de indruk. Een dag om uh, enorm naar uit te kijken. Nadal, Nadal tegen Murray en uh, Tsonga tegen uh, Djokovic. Welke van de twee heeft jouw voorkeur? Ik denk dat ik het weet. Oh ja? Ja, ik denk dat ik het weet. Ik denk ja, jij aan ik... Nadal Murray, dat je daarna uitkijkt. Nou, weet je wat het is? Nadal Murray, <laughs> die hebben we natuurlijk al een paar keer uh, gezien. En um, ja, Murray, Andy Murray, als hij de finale zou halen... en je krijgt dan die hele Britse hoop van... gaat hij dan eindelijk misschien die finale ook nog winnen na 75 jaar... dat er een Brit won, hè? Dat was 1936, Fred Perry. Ja, dat, dat is een heroïek van het tennis... Ja, dat zou ik dolgraag willen zien. Dan is het niet nu, dan is het misschien volgend jaar of het jaar daarna. Ik bedoel, die Murray blijft het proberen. Dus dat is een heroïek waar heel veel mensen ook op zitten te wachten. Of je dan van Andy Murray houdt of niet. Dat zou natuurlijk fantastisch voor het toernooi Wimbledon zijn... als inderdaad een Brit daar gaat winnen. Maar ja, hij heeft wel Nadal tegenover zich, hm, hm. Ik hoor een beetje in je woorden dat je toch een beetje neigt... in je voorkeur naar het zongen tegen Djokovic, of niet? Ik vind die wedstrijd eerlijk gezegd iets meer open. Misschien ook iets meer verrassend. Je zou zeggen. Djokovic is daar de favoriet. Maar ja, zoals Tsonga tegen Federer speelde. vijf sets lang. Uh, en ook als ik naar de onderlinge ontmoetingen kijk. 5-2 in het voordeel van Tsonga. geeft aan dat hij. een goed spel heeft tegen Djokovic. dat hij graag tegen de Serviërs speelt. Nou, dan spelen we op gras. Dat is de beste ondergrond. voor Tsonga, de Fransman. En. Toch een iets minder ondergrond voor Djokovic. Djokovic die zo'n beetje de snelste is van alle tennissers. Uh, maar op gras is dat bewegen voor hem toch wat moeilijker. En ja. misschien neemt hij daar een stukje van zijn kracht weg. Dus daar zou wel eens een hele verrassing uit kunnen komen. En bij Nadal en Murray vrees ik toch... Alhoewel Nadal natuurlijk ook een heerlijke tennisser is. Maar ik vrees toch dat Nadal ja, de edge over Murray heeft. Hè. Het, het nummertje op Murray, die heeft daar al twee keer van hem gewonnen. In drie sets, de street. Er mm. staat 11-4 voor. ligt iets meer voor de hand dat Nadal dat gaat winnen. Maar we weten het niet. Ik verheug me erop op alle tweede wedstrijden. Ja, ja kan me voorstellen. Ben je niet bang tot slot dat het Songa zijn beste wedstrijd van het al heeft gespeeld? Namelijk in de vorige ronde. Dat Risico zou loopt hij wel natuurlijk kunnen, een zou kunnen, maar al die wedstrijden daarvoor heeft hij makkelijk gewonnen, dus die tank zit nog wel aardig vol en gras is toch wat minder vermoeiend dan bijvoorbeeld greffel. En kijk, als je op zo'n wolk zit, um, dan wil die wolk ook nog wel even boven blijven, hoor. Denk ik met Songa, ja, hij zit in de flow, zeggen ze dan over ja. kennisport. Nou, mooi, um, we spreken elkaar morgen weer. Dankjewel, ja. Marcel en Meskin. Duur te dagen, duur te duren, als het golft, dan golf het goed. Als het golft, dan golf het goed. Niet te stuiten, niet te sturen, duur te dagen, duur te duren. Als het golft, dan golf het goed. Op de mooiste zomeravond, de ondergaande zon hand, het laatste glaasje. Iemand weet hoe het begon. Op de rimpeloze vlakte van een vlekkeloos bestaan. aan het plotseling gaan waaien, ook al wil. De dijk en als het golft. Sport, kort. De beach Sanne Keizer en Marleen van Izel hebben de knock fase bereikt van het World Tour-toernooi in Stavanger. Ook Roos van der Hoef en Jantine van der Vlist gingen in diezelfde pool door. Voor Madeleine Meppelink en Marloes Besselink zit het toernooi er na de groepsfase op. Bij de mannen gaat het goed met Richard Schuiler en Reiner Nummer door. Zij wonnen alle twee de wedstrijden waaronder vandaag, van de als tweede geplaatste Amerikanen Dalhouser en Rogers. En tennisser Thomas Gorel staat in de derde ronde van het challenger-toernooi in Braunswijk. Hij won in drie sets van een rus. En Anish Giri en Robin Swinkels zijn op het NK Schaken in Bokstel. Koploper Wouter Spoelman tot op een half punt genaderd. Giri won van Jan Smeets en Swinkels van Friso Nijboer. Spoelman kwam tegen Erwin Lamy, niet verder dan Remise. Ja, komt hij of komt hij niet? Dat was de grote vraag de afgelopen week in Arnhem. Vitesse trok aan de ene arm van John van der Brom en Ado aan de andere. De transfer die leek snel beklonken, maar dat was maar schijn. Ado wilde geld zien. Veel geld. Voor Vitesse te veel geld. Dat het toch nog rondkwam, was voor iedereen een verrassing. Vanmiddag was de persconferentie. Edwin Cornelissen was er voor ons bij. En hij was niet alleen. Het is wel duidelijk hoe je het gaat. Maar ze hoort het ook. Belangstelling genoeg bij de presentatie van John van der Brom... na een hectisch weekje onderhandelen tussen Vitesse en Ado Den Haag. Ik wil graag met u kort een terugblik maken... Aan of we naar het hele proces afgelopen uh, Een heel verhaal zou het worden. Ado was boos op Vitesse omdat hij niet op de hoogte was gesteld... van het akkoord tussen de club en Van der Brom. En Van der Brom, die betrok bij zijn presentatie, zelf het boetekleed aan. Ik denk dat dat ook terecht is als je...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 Uh, dat dat uh, uiteindelijk ook uh, de prijs opgedreven heeft, vermoed ik, aan de ene kant. Uh, aan de andere kant de onzekerheid, die, uh, die daar bij mij uh, de, de achtbaan waarin ik verkeerde, ga ik wel, ga ik niet, ga ik wel, uh, nu zitten we er dichtbij. Ja, nee, toch weer niet. Uh, reacties natuurlijk van, van supporters, uh, tegenwoordig het media, het media gebeurde, waar of, dat, ja, dan, uh, dan heeft dat heel erg pijn gedaan. Ja. <laughs> um, zondag.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 Dan kom ik met alle liefde terug, want ik heb hier gewoon super kunnen werken. En, uh, dus ja, het moment uh, dat het langer gaat duren. Ja, ik heb gisteren had ik wel voor het eerst het idee, hey, als het nou niet gaat, uh, ga ik me dan morgen melden, vandaag bij ADO. Of wacht ik even en meld ik me maandag. Ja, dan uh, gaat er weer een hele dag voorbij. Uiteindelijk was het er dan toch het akkoord. En uh, dat ertoe leidde dat hij ja ging zeggen. Maar pas nadat John van den Brommen aangaf zelf het financiële gat te willen dichten. We hebben uh, eerst getracht met de Haag op te lossen. En wij naderden elkaar, uh, maar dat ging heel langzaam, maar elke keer wel een beetje. Tot het moment dat eigenlijk beide partijen zeiden, we zitten aan een eind. Ik heb contact opgenomen met John. We hebben gisteravond heel lang uh, gesproken. En uh, uiteindelijk uh, heeft dat er vanochtend toe geleid dat hij zei... ik ben bereid een stukje in te leven. En om hoeveel geld het dan ging? Bloost. Dat staat voor geen commentaar. Ik denk, uh, John, dat we het ook maar moeten bezegelen. Ja. En voor klinkende champagne glazen. Want eindelijk is daar dan voor hem zijn ja. droomclub. En dat heeft natuurlijk alles met het verleden te maken. Je hebt lief en leed hier gedeeld en meer lief, want we hebben natuurlijk, als ik praat over mijn carrière als speler hier, heb ik eigenlijk alleen maar een succesvolle periode gehad. Ja, dat gevoel, dat, ja, dat heb je of dat heb je niet. En als je twaalf je jaar bij een club hebt gespeeld, dan, ja, dan is het logisch dat je een super, en een lekker en een mooi gevoel bij de club hebt. En,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 Het tweede dat is dat het een succesvolle coach is. En uh, wellicht als laatste, maar zeker niet minst belangrijke. Het is een echte Vitesse man. Ja, John, ja. Sorry, even. Die nostalgie is mooi, maar het draait natuurlijk om de toekomst met een vrij magere spelersgroep. We hebben nog niet veel spelers hier bij Vitesse, maar de spelers die er zijn, zijn wel allemaal talentvol. Nou, er zijn dan ook eens hier een daarnaast de mogelijkheid om met, uh, ja, met, met jongens te versterken. Ja, dus dan is de uitdaging misschien nog wel des te groter... om er uiteindelijk weer iets moois van te maken. Een nieuwtje is er voor wat betreft die spelersgroep. Wij zijn op dit moment druk in de weer met Partizan Belgrado... over de komst van Petrovic, een 22-jarige speler... International en uh, ja, we hebben daar hele hoge verwachtingen van. Gaat je hem nu echt gezet of niet? Ja hoor. Oké, okay. De laatste foto's zijn het van John van der Bron. Inpak en de ratelende ja, fototoestellen. Die maken snel plaats voor het trainingspak en het veld. En dan, uh, ja, dan gaat het weer om datgene waar het om gaat. En dat is lekker trainen met die gasten, met die spelers. Bezig zijn om de eerste wedstrijd, dat is een hele mooie voor mij. Naar adem uit als, uh, als trainer van Vitesse op de bank te zitten. John. Van der Brom, de trainer van uh, Vitesse. In contact nu met uh, Marcel van Roosmalen. Vitesse naar, mag ik het zo zeggen? Schrijver van uh, drie uh, uh, boeken over uh, hardgras edities. Over uh, Vitesse van binnenuit. Marcel, goedenavond. Goedenavond. Ik ben Vitesse naar, toch? Ja, hoor. Ja, in hart en nieren al, uh, al heel lang, hè? vanaf je twaalfde, geloof ik. Ja, dat kan ik me best voorstellen. Um, ik weet niet of je van plan bent om nog een hardgras editie te schrijven. Ik geloof het niet, er komt geen deel 4, hè? Nee, ik schrijf geen letter meer over Vitesse. Oh, dat klinkt wel heel erg definitief. Ja, maar dat is het ook. Ik, ik heb echt mijn buik van vol om daar uh, de, maar over te blijven schrijven. Dus nou, ik ben er wel klaar mee. Ben je het schrijven zat of uh, specifiek het schrijven over Vitesse? Uh, nou, het schrijven over Vitesse... Ik, ik moet wel doorschrijven, want ik leef van het schrijven. Maar het schrijven over Vitesse ben ik zat. Ah, uh, waarom eigenlijk? dat je ook wel een keer wat anders wil zien dan het Happy Home op Papendal. En uh, er, zijn, er zijn leukere bijeenkomsten om naartoe te gaan. En ja. op zekere zeker moment is het ook wel genoeg. Ja, ik had nog een leuke titel voor je. Wat dan? Ik zat op een boot en had geen bereik. Ja, maar ja. dat is een hele goede titel. Was die door de keuring gekomen? Die was door de keuring gekomen. Ja, Paul van der Kraan die zegt... Ja, ik had best Ado willen bellen over de belangstelling voor John van der Bron. Maar <laughs> ik zat op een boot en ik had geen bereik. Wat dacht ja, ja. je toen je, toe je dat hoorde? Ik dacht... Uh, dat dacht ik. Maar dat dacht ik de hele week al hoor. Dat dacht ik ook toen ik hoorde dat uh, Vitesse het oefenduel met Chelsea had afgelast. Waar ze eerst uh, een paar duizend seizoenkaarthouders mee hadden gelokt. Ja, maar die krijgen wel een. Die, dat wordt wel goed gemaakt, geloof ik. Ja, ze krijgen een uh, 25-euro toegang voor de fanshop. Ja, nou. Dus, is toch netjes afgehandeld dan? Lijkt me wel. Ja, daarom. Zegt die soap van de afgelopen week, hoe, hoe, uh, hoe kijk je daar tegenaan? Nou, je had gezegd nog verbaasd. Ik dacht, nou ja, we hebben nu het, het gekste jaar uit de historie van Vitesse achter de rug. Maar ik geloof dat het nog nooit zo onrustig is begonnen als, als deze week. Je, je denkt naar een jaar Vitesse van, goh, we hebben alles gehad. Gekker kan het niet worden. En ze blijven je verbazen. Het kan altijd nog gekker. Hm. Zo kijk ik er tegenaan. Ja. En hoe heeft het je verbaasd? Um, nou, gewoon het, het, het, het, ja, het, het klungelige uh, dat, je, dat je een nieuwe trainer benadert en niet eerst de club. En ik dacht, ik dacht van goh ze zullen toch ze zullen wel iets geleerd hebben uh, van het recente verleden, maar dat, dat gaat maar door. Ja. Je, je volgt die club nou al jaren. Is het niet ja. eigenlijk ook een beetje... Uh, maakt het niet deel uit van de clubcultuur zo langzamerhand? Ja, het is natuurlijk ook fantastisch. Ik bedoel, het is, uh, het is de minst saaie club van heel Nederland. Misschien wel van Europa. En dat vind ik ook een prijs. Ja. Vind ik ook iets om trots op te zijn ja. zeg die presentatie van Jordania. Ja, ik weet niet. Begint jouw boek, je, je, je laatste boek dan, wat Vitesse betreft, begint hij daar ook met die presentatie van Jordania? Ja, hij... Ik bedoelde, eigenlijk die, die, die, ik bedoelde eigenlijk op die persconferentie... Uh, in verband met het feit dat die natuurlijk ook uitermate knullig was. Ja, die Bij was gezegd, binnen drie jaar, uh, drie jaar worden we kampioen en Champions League... en het geld kon maar niet op. En uh, Jordania, die, we hebben het over, hij heeft het over we heeft het over dat is ik ook, ook nooit vergeten. Zat je daarbij? Je, dan zat je dan toen niet vanuit weer een hoofdstuk en nog een hoofdstuk en nog een hoofdstuk klaar? Nou, ik, ik, zat, ik zat erbij. Ik, ik, wist ook niet wat ik, ik wist ook niet wat er ging gebeuren. Dus nou ja, ik zat er bij, net zoals iedereen, uh, verbaasd en ook lacherig. Ik herinner me dat hoofd van Maas met Schouten, die toen nog voorzitter was. En, uh, ja, het is een van de meest komische dingen die ik ooit gezien heb. Het, uh, de manier waarop hij die speech uitsprak, en dat was fantastisch. De lichten in Arnhem staan voortaan uh, op groen en niet meer op rood. We worden kampioen, we gaan Champions League spelen. En uh, ja, toen nog de uitspraak geeft me drie dagen. Maar ja, ik, ik, ik, ik kon het gewoon ook amper geloven. Nee, ik kan het me voorstellen. Ja, we, langzaamaan gaan we van, uh, van nu even een jaartje terug. Ik moet uh, even zeggen, dat boek is net uit. Ik heb het nog niet gelezen, want we waren eigenlijk niet zo van plan om over het boek te spreken. Maar uh, je ontkomt er bij jou natuurlijk toch niet aan. Uh, met name ook omdat het afgelopen jaar misschien wel helemaal verweven was in de afgelopen week. Dat alles wat, ja. hè, snap je? Of, of is het andersom misschien juist wel? Dat de afgelopen nee, week dat een dat voorbeeld heeft... was van het hele afgelopen jaar. Ook. Ik denk dat de afgelopen week kwam alles wat er misging in het afgelopen jaar nog één keer terug. Ik geloof dat ze... Misschien dat het nu onder John van der Brom... Het was al een hele verbetering dat vandaag de persconferentie in het Nederlands was. Want uh, zo'n beetje na vier weken vorig jaar werd Engels daar als voertuig ingevoerd. En later kregen we te maken met uh, Albert Ferreira, die natuurlijk ook uh, geen woord Nederlands sprak. En toen besloten ze maar voortaan dat dat gecommuniceerd moet worden in het Engels... Nou, dat is inmiddels weer teruggedraaid. Uh, nu hebben ze een Nederlandstalige trainer en een buitenlands sprekende spelersgroep. <laughs> en uh, dat was vorig jaar andersom. Maar dus, klopt het ook, het verhaal dat je, dat je wie was dat, prepper hebt, hebt moeten interviewen dat je in het Engels begon? Omdat dat dan eenmaal de voertaal was, terwijl het gewoon een Nederlandse jongen is. Dat is toch bizar eigenlijk? Was, klopt dat nou, wel of horen, niet? Dat verhaal klopt wel. Maar dat, toen hadden ze net horen gekregen dat de communicatie voortaan in het Engels was. Dus dat er voortaan met journalisten, dat was voor de duidelijkheid. Hadden ze besloten. Als we nou eens allemaal één taal spreken, misschien dat het dan beter gaat. En omdat er in die perstent toch Engels moest worden gesproken. in verband met Ferrer, dachten ze, nou dan trekken, ja. we, trekken we één lijn. Ja, ja met in de regio nu natuurlijk de Vitesse. Wordt je bij uitstek, kan ik me zo voorstellen. Je wordt een, een BG'er, denk ik. Een bekende Gelderlander ongeveer. Zo. Nou, dat, dat, dat hoop ik niet. Het is wel een beetje zo. Ik heb. Ik heb afgelopen vrijdag in uh, diverse Gelderse praaprogrammas gezeten... en dan zat ik ook niet echt op mijn gemak. Want je belandt toch tussen mensen... Ik geloof dat ik langs een kaassausenmaker zat... en een uh, ja. fotograaf van, uh, van huwelijken. Uh, en de eerste vraag daar is... continu, als je zo'n boekje hebt geschreven... Uh, vertel eens wat geks. Oh. Uh, dat wordt standaard met de club geassocieerd. Vertel eens iets geks. Nou, dan, dan sla ik even dicht. Ja, kan me voorstellen. Uh, tot slot, vertel eens wat geks.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 Die sprak geen Nederlands. Dus die dacht juist dat ik belangrijk was. En die kwam me daarna een hand geven. Nou, dat vond ik heel gek. Ja, schrik genoeg. genoeg. Vertel wel jammer dat je geen deel 4 maakt eigenlijk. Nou, zelf ben ik uh, redelijk opgelucht dat ik dat besloten heb. Ja. Ik wil ook, ook wel een keer gewoon op die tribune staan. Uh. Ik denk dat je daarna een jaar nog wel een keer op terugkomt. Nou, ik denk het niet. Nee, denk het eigenlijk ook niet. Goed, uh, okay. <laughs> dan dankjewel. Ik wens je een heel rustig en fijn seizoen met je seizoenkaart op de tribune bij Vitesse. Dankjewel Marcel van Roosma. Goed. Uh, ja, daar was ik. Desert Kit volgens mij. En Embrace. Het is uh, bijna half elf. U luistert naar de NOS langs de lijn. Zo aandacht voor de toeren. Dazzled dus en uh, Embrace. Zometeen nog aandacht ook voor de hockeyvrouwen trouwens. Die uh, bij de Champions Trophy mooi met 2-1 wonnen van de wereldkampioen Argentinië. En natuurlijk aandacht voor die uh, opmerkelijke tourpresentatie. Die uh, Alberto Contador nog lang zal bijblijven. Dat straks. Eerste Leon Haan aangeschoven. Dan gaat het over atletiek in Lausanne. De zevende wedstrijd in de Diamond League. Uh, met de 100 meter bij de mannen. Daar hebben we het dan altijd traditioneel uh, het eerste over, was toch het spektakel. Martina deed er mee en uh, Paul. Ik ja, ja, kan wel ja, je, raden wie er gewonnen heeft. Maar. Ja, ik wou zeggen, je kunt bijna on, on, andersom zeggen. Want ja. ja Paul was met overmacht de beste. En hij noteerde een beste jaartijd. 9,78. Ja, hij liep echt, echt fantastisch. Uh, 1,0 meter per seconde meewind. Dat is gewoon toelaatbaar. Het wereldrecord is ook weer? En het wereldrecord is 9,58. Dat is wel ja. uh, een gigantisch verschil met uh, Usain Bolt. Maar, toch. maar het, is een, uh, het is absoluut een toptijd. Sneller dan, dan, dan Bolt volgens mij ook. Uh, sneller dan Bolt uh, dit, uh, uh, ja, ja, ja, ja, ja. dit jaar. Sneller dan Bolt dit jaar. Jazeker, zeker. Mm. zeker. Maar als je het vergelijkt met de tijd van Martina, want die werd zesde... met 10.21, dat is 43 honderdste van een seconde. Ja, dat is toch even om achter die oren te krabben. 100 meter, ja. En Martina zei uh, dat hij ja, echt scherp was. Hij had getraind, nog speciaal in Eugene. Uh, samen met zijn coach. En die was daar van uh, afgelopen weekend vanwege de Amerikaanse kampioenschappen. Hij was er helemaal klaar voor, zei de coach. Maar hij maakte er echt helemaal niks van. Ja, heeft dat met de weer dan ook te maken? Of nou te breien, ja, of, uh, kijk, gewoon... ze zaten allemaal in dezelfde serie. En ik en, en, bedoel, uh, Paul loopt 9.78 dus. En de rest liep, liepen vijf man liepen onder de 10 seconden. Dus ja, er werd gewoon heel goed gepresteerd. En zelfs de Fransman... Le Maître, met een hele matige start. Even na zijn uh, nationaal record met 9,95. Dus Martina is gewoon niet goed op ja, dit moment. Kun je nagaan wat het was? Als het weer slecht was geweest, of de baan niet helemaal in orde was geweest. Dan bedoel je te zeggen, uh, was het nog ja, slechter nee, ik, geweest, of dat niet? Ja, nou ja, kijk, ik, ik vind gewoon hele opmerkelijke prestaties in Lausanne bij deze omstandigheden. Het weer was redelijk goed. 1.0 meter per seconde. Het kan ietsje meer zijn. Hm. Uh, dan mag het mag het zijn om het, laten zeggen, legaal te houden. Maar de tijden van de nummers 1 tot en met 5 waren zeer indrukwekkend. indrukwekkend maar de de tijd van Martina was dat niet. Nee. Dan moeten we het uh, als Nederlanders hebben van Bram Som op de 800 meter? Ja, nou ja, helaas geldt daar hetzelfde voor. Mm -hmm. uh, in dit geval deed de wereldkoorhouder we op de 800 meter mee, David Rudisha. Die kwam terug van een blessure. Die was onlangs al uh, in Nancy bij zijn comeback weer de beste, de snelste in de wereld, met een tijd in de 1,43. En Som, die hoopt nog steeds uh, naar het WK in Degu te gaan, moest 1,45,65 lopen. Hij werd zevende in 1,47,70. Dan komt hij dus twee seconden tekort. Maar maar los van, van de, de, de harde cijfers eh, vind ik een zevende plaats... op 3,5 seconden van de werelde houden vind ik toch te matig. Ja. En uh, de nummer 2 was in dit geval de Europese kampioen Lewandowski. Dat is toch een jongen met wie hij zich toch enigszins mag vergelijken. Soms is natuurlijk de oud-Europees kampioen. Ja, die zat uh, iets minder dan een seconde achter uh, Rudisha, de winnaar. Die had 1,44,16... Ja, som uh, wordt moeilijk om uh, uiteindelijk toch nog naar het WK in DQ te gaan. Dat Ho denk ik althans. En hoeveel kansen heeft hij nog? Nou, het aantal kansen is onduidelijk. Want, uh, je moet gewoon zeggen, hij heeft zes weken. Dus de termijn sluit half augustus. En die 1,45,65 is toch echt een tijd die hij moet kunnen lopen. Het is uh, twee seconden boven zijn nationaal record. Maar waarom lukt dat dan niet? Ja, dat is heel moeilijk. Ik, ik kan natuurlijk niet in zijn schema's kijken. Uh, wat mij opvalt in zijn wedstrijden, de, de drie belangrijkste wedstrijden tot nu toe. In Hengelo werd hij uh, zevende, liep hij 1,56. 40,5 ongeveer. Dat was dan eigenlijk zijn beste resultaat uit mei. In New York, onder moeilijke omstandigheden, in de 1,47 werd hij negende. En nu wordt hij zevende, ook op ruime afstand... dan denk je dat hij toch te weinig inhoud heeft. Hm. Ja. Maar ja ik, ja, ik nogmaals, ik ken zijn schema's niet, dus ik kan het, uh, kan het niet uh, niet ja, Het is wel te hopen dat hij het nog haalt. Uh, uiteraard, uiteraard, ja. ja, ja. Goed, uh, dan hebben we de Nederlanders gehad. Waren er dus maar twee uh, andere opvallende zaken... tijdens deze Diamond League wedstrijd? Ja, nou ja, bij het, uh, de Fransen deden het heel goed. Dus afgezien van die meter, op de Lemetre derde op de 100 meter, was het de Teddy Tamgo. Die sprong 17 meter 91 bij het hingstapspringen En hij is de wereldrecohouder indoor. Hoopt uiteindelijk die 18 meter, dat is echt een barrière te slechten. Er zijn twee atleten in de wereld geweest die daar ooit in geslaagd zijn: uh, Jonathan Edwards uh, is de wereldrecordhouder met 18 meter 29 en ooit ook Kenny Harrison. Maar uh, Tamgo was echt een klasse apart bij het Hingstap. Verder ook uh, de Fransman Renaud Lavillenie bij het postelijke hoogspringen. Tweede overwinning in de Diamond League voor hem met een hoogte van 5,83 meter. Dat was 1 centimeter onder de beste jaarprestatie van uh, Brad Walker. Speerwerpen, Europees kampioen en Olympisch kampioen. Tor gooide 88,19 meter. Net teruggekomen van een blessure. Ja, de man is een fenomeen op dat onderdeel. En opvallend in dit geval uh, de nederlaag voor de Kroatische Blanca Vlazic bij het hoogspringen. Toch een uh, atleet die eigenlijk sinds 2006 uh, het hoogspringen domineert. Ze werd slechts zesde met 1,90 meter. En dat is een uitslag die uh, je ja, van haar niet verwacht en dus ook eigenlijk nooit ziet. Ja. Volgende Diamond League wedstrijd is waar? Uh, volgende week vrijdag uh, in Parijs. En dan zien we Usain Bolt op de 200 ja. meter. Ja, Oké, okay. goed. Dankjewel. Graag gedaan. Leelnaam. Ja, in en rond Nantes in Frankrijk wordt het uh, drukker en drukker. En dat is uh, alle vanwege al die toervolgers natuurlijk. Die hebben zich inmiddels verzameld. En daartussendoor proberen de renners... Zo goed en zo kwaad als het kan. Rustig te blijven. Een reportage van Steven Dalebaat. Uh, Steven Dalebaat en Paul Sanders. Sanders. This is NS Radio. Right? Drukte in het perscentrum in Les Herbiers in de Vendée. Daar halen de honderden journalisten hun accreditaties op. Dat zijn de pasjes waarmee ze toegang krijgen tot de wedstrijd. En tot persconferenties als die van Alberto Contador. Bueno, eh, Terwijl Contador over zijn eigen vorm praat en zegt dat Robert Gesink op hem indruk heeft gemaakt, rijdt vakansieleidploegleider Michel Cornelissen in zijn auto over de wegen van de van D. Hij rijdt voor zijn negen renners die nog even de benen losrijden. Ook Johnny Hogerland doet dat. Net als Contador rijdt hij dit jaar de Giro en de Tour. Ja, ik heb volgens mij als de Tour begint heb ik bijna 60 coureurs, dus. Heb ik de ruim 80 als het toe klaar is? Dat is best veel. Alleen ja, na de Giro heb ik al even gas teruggenomen. En tot de ster niet gekoest eigenlijk. En dan uh, in maart heb ik ook vrij weinig gekoest. Maar even goed, 60 koest daar. Dus. Ja, ik wou net zeggen, wat, wat betekent het als jij gas terugneemt? Ik bedoel, wat, wat, ja, wat doe jij? Ja, ik heb in maart drie weken niet gekoest. En uh, na de Giro uh, twee, 15 dagen niet gekoest. Iets langer, dan 17 denk ik. Ja, dat is alles. In de middag worden alle Tourdeelnemers in een oud Romeins amfitheater, nagebouwd dan, in pretpark puy de Fou voorgesteld als ware het Ware Gladiatoren. Wout Pools loopt het stadion in en filmt met zijn mobieltje. Johnny Hogeland met zonnebril loopt voorop. Hogeland bekijkt het allemaal met een stoere blik. Hij hoeft van zichzelf niets in deze toer. In tegenstelling tot bij Rabobank, hoeven de mannen van vakantie niet op het klassement te letten. Ja, we hebben een vrijwaardersploeg. Dus aan de ene kant als je bij Rabobank rijdt, kun je zeggen van weet je van tevoren dat je iedereen voor gezingen krijgt. Ja, dan je, heb je geen doel, maar als renner is dat niet altijd een leuk doel om altijd uh, van tevoren te weten ja, mij jij ja, helemaal opofferen voor een ander. Voor ons is het gewoon de rit dat het uh, kan uh, proberen voor een etappe te strijden. En anders proberen boos iets in een goede positie af te zetten voor de sprint. Wie trouwens wel een schuin oogje op het klassement houdt... is die andere van vakantielei, die met het mobieltje Wout Poels. Hij is een man voor de bergen, maar aan de andere kant... het is wel zijn allereerste grote ronde. Ook voor hem dus een sprong in het diepe. Ook al reed hij een keurige ronde van Zwitserland... Hij moet toch wel toegeven dat het wel eens tot zenuwen leidt, die Tour de France. Ja, een beetje wel. Ja, want waar denk je dan aan? Denk je aan die drie weken? Denk je aan het spektakel? Ja, vooral het spektakel, drie weken koers. Uh, er gaat denk ik heel veel op me afkomen, qua media. Uh, ja, heel de Tour. Je hebt er altijd naar uitgekeken en dan, uh, dan gaat het nou uh, echt gebeuren. Ja, want ja, hoe lang kijk jij er al naar uit? Hoe lang denk jij al van ik moet en zal ooit een keer die Tour de France rijden? Ja, toen ik begon met fietsen, dan word je met ertoe geconfronteerd. En uh, ja, dan denk je van, het zou wel heel mooi zijn als ik daar een keertje uh, mag fietsen. En, uh, dus ja, dan keek je er wel een aantal jaren naar uit, zeg maar. Met wat voor gevoel keerde je terug uit Zwitserland? Ja, wel een goed gevoel. Ik begon er heel goed met een hele goede proloog. De eerste twee dagen bergop, uh, dat kon ik niet helemaal mijn draai vinden. Maar na, daarna liep het wel lekker eigenlijk. En uh, ja, de ene laatste etappe ging nog heel goed. En de tijdrit was ik ook uh, heel tevreden over. Dus uh, ja, ik ben met een go goed gevoel naar huis gegaan. En in de Tour wil Pools natuurlijk Parijs halen. Maar toch, ook al maakt hij zijn debuut, Pools wil meer dan dat. Uh, ja, natuurlijk wil ik meer je er natuurlijk van om, uh, om een etappe te winnen. En uh, ik ga natuurlijk ook mijn uiterste best doen om uh, dat te proberen te doen. Maar dat is natuurlijk wel heel lastig en uh, daar ben ik zelf ook wel realistisch in. Maar uh, als je staat, dan kan je winnen natuurlijk. Um, ik las ook ergens een quote van Egon van Kessel, de oud bondscoach. Heb jij die ook gelezen? Waarin hij zei, ja, dat is eigenlijk nog te vroeg voor Wout Poels om nu al de Ronde van Frankrijk te rijden. Zouden hem ergens anders moeten laten rijden? Ja, dat heb ik inderdaad ook gelezen. En uh, ja, iedereen heeft zijn mening natuurlijk. En uh, het maakt ook helemaal niks uit. Maar uh, ik denk zelf wel dat ik er klaar voor ben. Maar, maar snap je dat? Uh, nee, ja, het is dus de laatste jaren wel vaak dat Als iemand een grote ronde rijdt, uh, eerst de gear of de Velt doet. Maar uh, ik kan hier binnen de ploeg zonder druk naar de toe. En ik denk uh, dat dat een grote voordeel voor mij is. En dan wordt de ploeg stuk voor stuk voorgesteld aan het publiek. Dus ook de Nederlanders Johnny Hogerland. Wout Pools, Rob Ruig. ...en nieuwe Westra. Kortom, een ploeg vrijbuiters die hebben beloofd te rijden alsof hun leven ervan afhangt. Acht debutanten, dat wel. Een sprong in het diepe dus. Johnny Hogeland. Ja, misschien wel, maar dat is juist leuk. Het is voor iedereen een hele grote ervaring dus. Dat maakt het extra leuk, denk ik. C, C, C van uh, Michael Jackson. Het is uh, bijna, nou nee, iets voorbij uh, kwart voor elven. Twee uitslagen van het WK, voetbal voor vrouwen. Frankrijk tegen Canada 4-0 en Duitsland tegen Nigeria. Wets 1-0 blijft dus goed gaan met de Duitse vrouwen nou, in het uh, Duitse land. Want het WK wordt daar gehouden, zoals u wellicht weet. In Amstelveen heeft het uh, Nederlands vrouwenteam, uh, de hockeysters heb ik het over... in de kampioenspool van de Champions Trophy. Met 2-1 gewonnen van de wereldkampioen Argentinië. Dat is mooi. Gerrit de Groot sprak na afloop met de bondscoach. Max Kaldas, uh, kort uh, na de... Wedstrijd, 2-1 overwinning op Argentinië. Ja. Het was een echte, hè? Dat nou, was een echte wedstrijd. Het was, uh, denk ik denk dat ondertussen gewoon terecht gewoon gewonnen. We waren natuurlijk de helft be de betere ploeg. Nou, en eigenlijk... Jullie waren de ploeg die echt voor de winst ging, kreeg ik de indruk. Nou, ze gingen ook voor de winst. Alleen uh, volgens mij dingen bij hun misschien het minder dan andere dagen. Uh, de vraag is altijd de verdiensten van ons of hun mindere spel. Het is een de vraag dat ik er nooit antwoorden. Maar goed, het is maar een wedstrijd we vandaag gewonnen en we moeten gewoon genieten van. Maar vanaf morgen hebben we Korea. Ik heb gelet op maatje Pauwme. Toen het laatste fluitsignaal klonk, ging die vuist omhoog. Er zat een beetje revanche in, klopt dat? Nee, revanche bestaat niet in de topsport. En dat, uh, om revanche te nemen van de WK-finale... moeten dezelfde mensen, met dezelfde staf... met dezelfde publiek, met dezelfde plek... alles gewoon weer gaan, uh, weer gaan spelen. Dat, dat, dat is dus niet aan de orde, dus wat dat betreft... Uh, het is maar een potje dat we willen gewoon graag winnen. Dat is een plucht dat graag ook aanwalt... en spel zoals wij spelen. Dus wat dat betreft, uh, dat is misschien meer haar reactie daarvoor. Wel, maar we weten allemaal natuurlijk... dat de laatste wedstrijd tegen Argentinië die finale was van het wereldkampioenschap. En die verloor Nederland. Dus ik... Ik kan me voorstellen dat je in de voorbereiding ook een beetje naar die wedstrijd gekeken hebt van... ...jongens, nou, we kunnen iets gaan rechtzetten. We hebben daar, voor de tweede keer, we zitten geen revanche in sport. We hebben de wedstrijd niet eens naar gekeken. We hebben alleen maar gekeken naar ons eigen spel. Dat is Champions Software willen wij 80% van de spel, of onze tactiek, zeg maar, richting ons doen. En de 20% van de tegenpartij dus we hebben alleen maar gekeken van Argentinië. We drie potjes gewoon hier. Dus, heel low-key, heel rustig. Een prachtige overwinning. Jullie waren de ploeg die wilde winnen, ik zei het al... Voor het Europees kampioenschap, zijn er in Europa ploegen zo sterk als dit Argentinië? Ja, en naar Engeland en uh, Duitsland, als je dus nu in de onderste zeg maar, pool moet moeten niet anders schaten. Dus uh, in, de, in de EK komt de wie opnieuw na, op één deadstijl, zeg maar. En dat kan van alles gewoon gebeuren. Maar het is mooi dat je er zo eentje wint, hè? Heerlijk. Ja, lekker, ja. Oké, okay, bedankt. Graag gedaan. Calders. Nederland staat met uh, Zuid-Korea op een uh, gedeelde eerste plaats... en heeft zaterdag tegen Korea genoeg aan een gelijkspel... om de finale te halen. Nu even terug naar het wielrennen, Afrikaan Soleil. Debuut in de Tour, net als lieve Westra. Ook hij gaat zaterdag als debutant van, van start in, uh, in de Tour de France. Steven Dalemoot kijkt vooruit met de Vries, maar ook terug. Want Westra is veranderd als renner. Ik had er wel zin aan. Fietsen is machtig. Vooral als het... Hiel het waait en rein. Als het dan goed best, jouw het zo'n machtig gevoel. Als de oorden ons trondrijden kist, dat gevoel haai ik de vroeger jij een En daar de ik het nou weer vaar. Dit is een quote van jou uit 2004 in het Fries Dagblad. Um, nou, ik had al een beetje door waar je het over had in deze quote. Ja. Uh, kun je het nog even in het Nederlands zeggen? Ja, uh, dit is. Uh, een tijdje geleden dus. Uh, ja, ik, ik, ik ben als, als renner toch wel, uh, wel wat veranderd. Uh, hier, hier staat echt in dat ik. Uh, ja, dat het echt als het waait en regent. Dat ik daar echt van hou, zeg maar. En uh, dat is wel een, een, beetje, een beetje veranderd. Het, ik heb het liefste nu gewoon. Uh, het is heel bizar, maar ik heb het liefste gewoon. Uh, dat het gewoon droog is en dat het uh, gewoon bergachtig is. Dus uh, ja winstil ja uh, stil? ja het liefste win stil, ja ja uh, ik wou net zeggen dit zijn niet echt uh, Franse omstandigheden die jij hier hebt op opgeschreven nee nee maar dit ja dit is ook uh, een stukje dat toch al een tijdje geleden uh, uh, dat ik dat een tijdje geleden heb gezegd en uh, toen ging ik ook al naar de koers uh, zo van uh, laat het maar regenen waaien en ik zag al naar de vlaggen te kijken van uh, ja, als de vlaggen toen stil stonden en, en er was geen wind. Nou, dan baalde ik al als een stekker. En het is heel raar gezegd. Maar als ik nu naar de koers zou rijden en, en het waait en het regent... dan ben ik al een beetje geknakt, zeg maar. Je kwam, je kwam toen terug uh, na een periode zonder of met weinig wielrennen... en uh, met nou, de andere kant van het leven. De, nou, zeg, zeg maar zo, de, de meer feestkant van het leven, dat klopt, hè? Ja, dat klopt, zeker. Ja, maar ja dat... Heb, dat uh, ja, het verhaal is heel vaak, heel vaak genoemd en uh, daar heb ik totaal geen spijt van. En, uh, ik heb die tijd uh, meegemaakt en uh, ja, ik, ik, ik ben hier nu uh, bij de, bij de, ja, de torenpresentatie dus uh, dat zegt genoeg natuurlijk. En, uh, ik heb nu ook behaald, behaald wat ik, uh, wat ik ja, wilde, en, en dus ik heb totaal geen spijt van, uh, van die tijd niet. Want daar wil ik ook een beetje naartoe inderdaad. Had jij toen of in de, in de afgelopen jaren... Uh, hoe sterk was die drang om de Tour de France een keer te rijden? Want heel veel wielrenners hebben. Hè? Die moeten ze en zullen ze ook al eens maar één keer. Ze moeten hem rijden. Ja, het dat, dat, dat, dat leeft gewoon. Uh, zie je een, een Tour en een ja, is Voor de wielrenner is uh, de, de afstand en de, de, de tijd. De drie weken is hetzelfde. Alleen um, voor de, de, de buitenwereld is de Tour is gewoon alles. Gewoon iedereen vraagt ernaar. Dat merk je hier ook gewoon, uh, ja, de pers en alles. Dus het is gewoon uh, even, even wat, wat meer en extra. En, en dan ben ik heel, heel trots en heel blij, uh, blij omdat ik dat uh, mee mag maken. En misschien ook extra nerveus daardoor... of laat jij je hoofd niet, uh, niet op hol brengen door al die, uh, al die media... en al die mensen die dat volgen? Nee, natuurlijk... Nou, ja, uh,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 recht toe en frontaal van Eva de Rover. Bijna zit deze uitzending erop. Ik geef u nog even de overdenking mee dat Ajax Demi de Zeeuw... de knoop heeft doorgehaakt en vertrekt naar Spartak Moskou. Hij tekent voor drie jaar bij de Russische ploeg. Ajax en Spartak waren het al een tijdje eens over de transfersom. Die ligt zo ongeveer tussen de 6 en de 8 miljoen euro. Maar de Zeeuw bleef een beetje twijfelen, wat heet een beetje... omdat hij de concurrentie nu kreeg van Theo Jans... heeft hij toch de knoop maar doorgehaakt. Vandaag koos hij dus eieren voor zijn geld. Danny Koevermans uh, vertrekt naar Canada. De aanvallen tekenen een meerjarig contract bij Toronto FC. Dat is de club van Aaron Winter. Koevermans speelde de laatste jaren voor PSV... maar daar liep zijn contract deze zomer af. Bij Toronto krijgt hij ook uh, gezelschap van Torsten Frinks. 79-voudig Duitse international. En was bij uh, Werder Bremen op een zijspoor uh, zijspoorbalans. En hoe zou het toch zijn met... Tim de Clair. nou Hij speelt uh, de komende twee seizoenen op Cyprus voor AEK Larnaca. Club van Jordi Kruijf, Die neemt de linksback transfervrij over van Feyenoord. Ook Kevin Hofland, Gregor van Dijk en Edwin Linsen... Die uh, voetballer bij AEK uh, Larnaca. Ze kunnen dus uh, klaviassen daar. Goed, dit was uh, NOS langs de lijn. Zometeen met het oog op morgen. Met de vaste rubrieken natuurlijk. Verder aandacht voor uh, Noudwelling. Vanaf morgen oud president directeur van de Nederlandse Bank. En. Zaken doen in China. Daar gaat het ook over. Want morgen viert de grootste politieke partij van de wereld... de communistische partij in China haar 90ste verjaardag. Dat allemaal zometeen. De presentatie is in handen van Chris Keijnen. Ik wens u nog een heel fijne avond. Dag. Dan kom je tot twee dingen. Toe Ik heb eigenlijk maar twee dingen. Twee dingen presenteert het Zomerreces.